Spurim is geen feesttijd van Yahweh. Hij staat niet in Leviticus 23. En daar staat de sabbat, de week sabbat, en daar staan alle zeven jaarsabbaten opgenoemd. De feesttijden des heren. En eigenlijk is door alle eeuwen heen, of je nou over Israël praat, of je praat over de ontwikkeling van de christendom vanuit de, wat weer door Rome onderuit gehaald wordt, altijd is er getornd aan de Torah van Yahweh. Dus de echte feesttijden van ja, we vinden in de Pieters 23. En die vieren we intussen met z'n allen elk jaar opnieuw. Daarnaast hebben we extra aandacht willen besteden aan de Poerim. En we hebben aandacht willen besteden aan de genoeka. En we hebben gezien dat het heerlijk is om ook die dingen naar boven te halen, om de kernpunten uit te trekken. Wat kunnen we ervan leren? Is Poerim een feest van de Heer waar de Heer zegt, oh dan moet je die dag rust houden en daar moet je gaan zitten of daar mag je niet werken is dus totaal niet te sprake als we na gaan denken over Poerim. Ik vond het leuk dat Janneke het, het, het woord naar boven trekt. We gaan er een monument van maken. Nou, dat vind ik wel een leuk woord. Je kan monumenten oprichten, want je hebt allemaal monumenten in je leven... dat je zegt, zo, toen en toen. Niet dat je uit elk monument een feest gaat maken... want wat er ook allemaal gebeurt met Poerim... is natuurlijk ook niet allemaal zo koosje, zo lekker... ...of iets waar je je op gaat verheugen. zeg ik, oh, dan gaan we erover nadenken... tot we zoveel duizenden mensen hebben geslagen. Onze vijanden. Nee, we moeten op een andere manier ook leren denken. Moet eens luisteren. We gaan gewoon lezen wat verschillende stukjes uit Esther. Dus ik ga niet één hoofdstuk pakken. Ik ga niet... Uh, nee, we gaan kleine stukjes pakken uit verschillende hoofdstukken... ...om even door Esther heen te wippen. Want één uurtje met elkaar nadenken over Esther is veel te kort... Echt veel te kort. Ik denk de thema's die we uit, uh, uit Poering kunnen halen en uit Esten zijn, die kan ik zo vier sabbatten denk ik mee vullen. Maar goed, één keer per jaar om erover na te denken, dat is goed. En dadelijk wat lekkers eten, want ik heb begrepen dat iemand lekkere dingen heeft klaargemaakt. Hoe heet die dingen ook alweer? Hamers oren? hoe ze aan die gedachten komen, ik zou het niet weten. Want als ik aan oren denk, en er zit wat in, in dat dingetje. <lacht> Maar in het Duits was het Hamans tasje. Het is inderdaad meer een tasje wat gevuld is met iets lekkers. Hè? Dus we zullen het maar Hamans tasje noemen. Lieve mensen, Esther 1, vers 1. In de dagen van Ahosferos. Ik heb het even na zitten kijken in de jaartelling waar het ongeveer gezeten heeft. Ja, hij regeerde over 127 gewesten van Indië tot Ethiopië. Hebt u zich voorgesteld wat een afstand het is? waar Ahos Veras heerschappij over voerde, zo in het jaar 370 voor Christus. Onvoorstelbaar, als je vanaf India naar Ethiopië gaat kijken, en wat daar tussen zit, denk ik, hoe kan je zo'n land regeren? Nochtans, het is uh, veroverd geworden, en Ahos Veros is daarover gaan heersen. In die dagen, toen koning Ahos Veras op zijn koninklijke troon in de burg Suzan zetelde, je hebt natuurlijk een stadje, je hebt een burg... ...in die burg daar is zijn troon... ...en hij zetelt op zijn troon... ...in de burg Suzanne. In het derde jaar van zijn regering... ...drie jaar later, 367 voor Christus... ...richt hij een feestmaal aan... ...voor al zijn vorsten... ...zijn dienaren... ...het leger van Perzië en Medië... ...dus je ziet gelijk in welke periode dat hij heerst... ...de edelen en de vorsten... ...der gewesten waren bij hem. Die man is een feest gaan stoken... ...dat wil je niet weten... En later heeft hij dat feest nog verlengd. En er staat er zelf geschreven. dat ze wijn mochten drinken, zoveel als ze wilden. Maar dat ze ook zelf mochten beslissen of ze het wel zouden doen. Want het was gewoonte dat als de koning het glas hief en dronk. Dan kon je dus niet achterblijven. Dan moest je dus het glas pakken en drinken. Maar daar geeft hij vrijstelling over. Heel leuk als je die teksten dan verder leest. Ik ga ze nu niet aanhalen, maar het is leuk om over na te denken. En ga dus noods vanmiddag dit verhaal eens opslaan over Poerim. De tijd dat Aos Veros, waarschijnlijk is ook de naam Xerxes op hem van toepassing, hij was de opvolger van Kores. Waar kennen we Kores ook alweer van? Van Daniel? Waar heeft Kores toe bijgedragen? Mooi is dat, hè? Werd hij zelfs niet een gezalfde dezeren genoemd. Kores? Je zou kunnen zeggen, hij is een messiach geweest voor Israël. Hij heeft het volk door Gods genade teruggestuurd naar Jeruzalem om wat te bouwen? De tempel te bouwen. Dus die koris is toch wel een belangrijke man geweest voor Israël. Dat volk was uiteindelijk naar Babel toegesleept vanwege hun intens goddeloze gedrag. Als Gods volk de regels overboord gooit van Gods koninkrijk. En Israël is het koninkrijk van God. Het is een van de kleinste volken die die wegtrok uit Egypte. En op grond van zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob heeft hij dat volk tot een volk gemaakt. te midden van al die andere volkeren. Het kleinste volkje wat uiteindelijk moest voeren tot aan de heerschappij over deze hele wereld. Als je dat realiseert kun je dus ook snappen waarom die Amalek er maar omheen gehold heeft. We hebben nou een paar sabbaten achter de rug met Jericho, met Amalek. En we hebben gezien wat een ellende die Amalek geeft. En eigenlijk moest Amalek uitgeroeid worden. Maar hebben ze Amalek uitgeroeid? Nou, op een of andere manier schijnt het niet mogelijk te wezen, want elke keer komt Amalek weer naar boven toe. Je kan zelfs Amalek in je gemeente hebben. Maar misschien kunnen we hem dadelijk uh, naar boven halen in welke vorm dat hij kan komen. Maar onder die koning Kores is dat volk de gelegenheid gekregen om naar Jeruzalem te gaan de tempel te bouwen. Als u nou tegen je zin in weggesleept bent uit Israël en je bent in dat land neergezet, dan zou je toch denken dat die mensen verlangen om ooit weer terug te gaan naar Jeruzalem. En Kores gaf de gelegenheid aan iedereen om te gaan, om die tempel te bouwen, om die stad van die ene God te bouwen. Ja, inderdaad, ze kregen hout, alles kregen ze mee om te bouwen. Je snapt niet waarom niet heel Israël vertrokken is en terug naar Canaan gegaan is. Het is dus Corus die die goede koning was, die gezalfde van Abba Yahweh. En na hem komt Ahos Verus op de troon. Eigenlijk in een periode dat dat volk van Israël toch wel lekker zit in dat land. Want er zijn de velen niet teruggegaan. Het was moeilijk. Onder Korus gaat heel Israël, gaat Israël terug om de tempel te herstellen. Ahos Veros hij was koning van het einde van de 70 jaar profetie. Kent u nog? Jeremia had gezegd 70 jaar over Gods volk naar Babel. Voor straf. Precies een mensenleeftijd. Gemiddelde mensenleeftijd. Er zijn er vele dood gegaan. Maar hun kinderen zijn natuurlijk opgegroeid. We kennen de periode van Daniel en zijn vrienden. En we gaan met Poerim eigenlijk eenzelfde soort ervaring maken als Daniel en zijn vrienden. Ze worden wel beproefd of ze gelovig zijn of niet. De ballingen waren echter nog niet teruggekeerd. Nou, op die scheidslijn zitten we. Hoe gaan ze terugkeren naar huis? Ga je nou vrijwillig? Of moet je een handje geholpen worden? Ik heb een kaartje erbij zitten. De eerste uitocht die plaatsgevonden heeft, dat zijn deze twee rode lijnen. Dat zijn de Assyriërs die nemen de Israëlieten in ballingschap, zo rond het jaar 734 voor Christus. Daarna krijg je de tweede uitocht naar Babylon. Kent u dit beeld nog? Wie was ook weer het hoofd? Nee, ik nee zijn. Dat is de eerste uitocht. De tweede, de Mede en de Perzen. En in wezen zitten we in de geschiedenis, in de tijd van de mede en de Perzen. Als we het over Purim hebben. Daarna kregen we de Grieken, en daarna krijgen we Rome. En dan die hele verdeelde koninkrijken, die, eh, die als loszand aan elkaar hangen. Die wel de huwelijken aan elkaar willen geplakt worden, maar dat werkt dus ook niet. Het is een zootje, wordt het hier zo. Trouwens, het is altijd een zootje geweest. Maar het is wel wonderlijk dat God het zijn mensen heeft verkondigd. Hoe het koninkrijk in elkaar zit. We zitten dus nu rond de Mede en de Perzen. Esther 2, vers 5. Nu was er in de burcht Susan... Hey, een Joods man. wiens naam was Mordecai. de zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis. en Benjaminit. Dat is typisch dat daar nou staat. dat er een Joodse man is. Hoe kan je nou iemand een Joodse man noemen als hij een ben -ja is? Wat zeg je? Nou, er staat gewoon een Joods man, hè? Welk gedeelte van Israël was er in ballingschap gegaan, het laatst? Die tien stammen, die waren natuurlijk al onder Nebekadneza eruit getrokken. En er is nog een tweede uittocht geweest uit, het, uh, uit de tien stammen. En uiteindelijk worden de twee stammen die rond Jeruzalem gevestigd waren, uitgetrokken. Dus in wezen wordt Juda eruit gehaald. Tot daar Benjamin bij hoort. Ja, akkoord. Maar het leuke vind ik toch wel, dat hij zegt van, hé, hey, die Mordegai is een Joods man. Maar hij is eigenlijk een zoon van Benjamin. Daar gaan we dadelijk op terugkomen. Hij is weggevoerd uit Jeruzalem, dat is natuurlijk Judea. Met de ballingen die weggevoerd waren met Jegonia, de koning van Juda. Dus omdat de koning van Juda de koning was van Juda en Benjamin, wordt het gewoon Juda genoemd welke Nebuchadnezzar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. Hij was de pleegvader van Hadassah. Nou, ik vind het wel leuk dat de kinderen zeggen dat het ook nog Esther heet. Maar dat er ook nog eentje was die zegt, ik weet dat het Hadassah is. Want Hadassah is natuurlijk haar Hebreeuwse naam. Ze wordt Esther genoemd en eigenlijk is het een schaalnaam. Want waar staat nou Esther voor? Voor Venus en voor Ishtar. Was, is daar niet een of andere seksgodin? Met de symbolen wat er allemaal niet bij hoort? Typisch dat een joods meisje Esther genoemd wordt. Maar eigenlijk geeft het wel weer tot Mordechai natuurlijk ook niet dom was. dat je beter in dat land kan zijn om je kind een andere naam te geven... als dat het me opvalt dat je een jood bent. De joden worden niet gepruimd. Ook niet in Babel. We gaan dadelijk een tekst lezen toch? we zeggen van zo, die tekst moet ik onthouden. Dan weet ik hoe de wereld kijkt naar ons. Zijn wij joden? Klinkt een beetje raar zo'n vraag natuurlijk. En zeker als uh, het Levi leven hier een onderwerp heeft gehouden vorige week over Messiaans jodendom. Maar de gemeente van God, Israël, ja, het gelovig Israël, het overblijfsel, de remnant, dat is de gemeente van God. Die beleiden het Joodse geloof. Dat is gewoon Torah en profeten. Dus het is niet verkeerd om mensen Joden te noemen. Maar om nou te zeggen, ik ben een Jood. dan nee, gaat het niet om. We zijn in wezen, hebben we door het offer van Yeshua... deel gekregen aan de verbonden van jaren met Israël. En binnen dat verbond gaan we functioneren. En dat doen we met vreugde. Als je zegt, ik ben een Jood, dan weet je het hier. Besneden van hart. Niet die is een Jood... ...die het in het vlees besneden is... ...maar die is een jood die het van hart is. Je kan ook... Uh, ...ook tegenwoordig wordt over heel Israël als joden gesproken... ...of ze nou komen uit... Uh, ...Ruben, Simeon, Levi, Juda... ...er wordt geen onderscheid meer gemaakt... ...eigenlijk zoals ze hier tegen een Benjamid zeggen... ...dat is een joods man... ...dan zeggen we dat tegenwoordig ook... ...van iedereen die naar Israël terechtkomt... ...en die zijn roots heeft... ...of die nou in de tien stammen zit of in de twee... ...ze noemen het eigenlijk allemaal joden. Maar het, heb je geen, het geeft je geen streepje voor... Want hij is een jood die het in zijn hart is en besneden is. Zoals onze heer besneden is op Golgotha. Hij de dood stierf in onze plaat en opstond in een nieuw leven. Hij is een jood. En dat zijn we met hem. Hij was pleegvader van die Hadassa. Wonderlijk dat ze deze naam heeft. De dochter van zijn oom, want zij had vader en moeder. Een meisje bekoorlijk van gestalte, schoon van uiterlijk. De wens van iedere vrouw. Bij de dood van haar vader en moeder had Mordecai haar als een dochter aangenomen. Want zij zorgde voor haar. Esther had haar volk en haar afkomst als Jodin niet bekendgemaakt. Daar Mordecai had geboden dat zij het niet zou bekendmaken. Ze is dus als een klein meisje al geïnstrueerd wat ze kan doen en wat ze niet kan doen. Als je mensen ontmoet die hun Joodse roots beginnen te ontdekken, gaan ze van hun eigen ouders en grootouders horen dat die er nog nooit over gepraat hebben. Heel vreemd, maar je kan het begrijpen, want als ze maar Joods waren, konden ze in de oorlog al gepakt worden, wat dan ook. Dus eigenlijk heb je hier hetzelfde. Mordechai heeft ook al nagedacht over hoe moet het gaan hier in dat Babelse land. Heel duidelijk, Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou bekendmaken. En het wonderlijke is, zij was een dochter uit het huis van koning Saal. Weet u nog dat koning Saal een benjamiet is? Hij klaagt, hij zegt er nog, ik kom van de kleinste stam en moet ik als koning gezalfd gaan worden? Dus Mordechai en Saal, die komen uit dezelfde bloedlijn vandaan. Zij was dus de koningsdochter van Saal, zijn nageslacht. Stel je voor dat nou zo'n koning van de A-sfeer hoort, dat ze nou eigenlijk een prinses is dan zou ze helemaal snel hè, binnen de harem van die koning geslingerd worden. Want dan had hij nog een prinses ertussen zitten. Het is maar een gedachte. Hè? Als je eenmaal gaat lezen wat er in de, in de Joodse geschriften staat over het verhaal van Esther. Ik heb me verbaasd. Ik kreeg een boekje van broeder Ed over uh, Esther. Ik heb verbaasd wat er in de literatuur en wat er in de Talmud en in de andere geschriften... allemaal wat niet gesuggereerd wordt... ...tot het uh, soms wel onzinnige toe. Maar daartussendoor moet je toch wel lezen... ...wat gebeurt er nou in zo'n land. Iedere dag opnieuw wandelt Mordecai... ...door de voorhoofd van het vrouwenhuis... ...om haar te vernemen met Esther Ja, Hij was echt een mannetje die dat maar rond... ...maar om in die burg te lopen... ...en maar naar dat huis te kunnen gaan en daar te kijken... ...dan zit je natuurlijk al heel dicht op die koning. Ik denk ook wel dat Mordecai toch wel een bepaalde... Ja, ...een functie of taak had... ...binnen die burg... Hè? Hoewel, er wordt nauwelijks gesproken verder over de Joden, want er was natuurlijk nog een heleboel hele meer Joden, alleen ze komen niet te sprake in dit verhaal. We gaan door naar Esther 3. Na de gebeurtenissen, namelijk als Esther inmiddels koningin geworden is, anders wordt het verhaal te lang hoe ze allemaal gaat, hoe ze gekeurd, hoe ze voorbereid wordt. Ja. Wist u trouwens, voordat zo'n meisje voorbereid was om de koning te ontmoeten, hoe lang dat duurde? Heb je het gelezen? Er werd een jaar aangepakt. Gepoetst en gesleuteld en met olie gevreven. Ik denk dat is toch niet te geloven. Wat moet je er al niet aan doen om een vrouw op niveau te krijgen? <lacht> een jaar lang heeft ze het voorbereid geweest om een nacht bij de koning te zijn. En daarna ging ze naar de... Hoe heet zijn huis voor vrouwen? Werd ze in de tweede haarm gezet. Dat is een, daar zaten de dames die dus bij de koning geweest waren. En die konden dan ook weer teruggeroepen worden. Maar goed, na die gebeurtenis is hij inmiddels koningin geworden, maakt koning Aars, Aars-Feros de Agagiet Haman. Ja, het gaat de goede kant op, maar dadelijk gaan we het spelletje echt spelen hoor, met elkaar. Maar die Agagiet Haman, Agag, dat is een van zijn grootvaders geweest, dat was de koning van de Amalekieten. Denk, hoe is het nou mogelijk dat het volk uitgeleid wordt en tot een nazaten van de Amalek wordt door de koning verheven. Tot in de allerhoogste stand. Hij maakte Veros, de koning maakte de aangegiet Haman, de zoon van Hamedata. Hij maakte hem groot, verhief hem ten aanzien van zijn plaats, zijn zetel, hoger dan die van alle vorsten die bij hem waren. Dan komt hij weer, alle dienaren des konings, die in de poort van de koning waren, die knielden voor hem. Wierpen zich voor Haman te aarde, wat al dus had de koning ten aanzien van hem geboden. Mordecai echter knielde niet en wierp zich niet te aarde. Is dat een goede hint voor ons? Inderdaad. Betekent dat nu als ik bij koningin Beatrix op visite kom en die deur die gaat open, dat ik niet de dit de doet zo? Ik mag toch de koning eer betonen die de koning recht op heeft? Of zou dit toch iets anders geweest zijn? Toch wel, hè? Dus eren wie eren toekomt en voor haar majesteit de koningin een buiging maken. En dan zegt ze, kom maar. ...en als je dan nou klaar bent met praten met de koningin... ...dan mag je weer gaan, dan buig je weer... ...dan moet je dus achteruit lopen zo... ...naar de deur kijken... ...dat is gewoon respect. Daar hebt de koningin recht op. Maar nou gaat hij een man verheffen... ...en het aanbidden in die tijd was echt aanbidden. Dan moet je buigen tot je hoofd... ...op de grond gaat. Het was pure machtswellust. Wie was de god... ...in Perzië, dat was toch Aes Veros... ...en die verhoogde iemand tot uh, god 2... He? Dus je kan ze niet eren op die wijze. En aanbidden. En aanbidden. Alleen knielen. Maar hij wilde het niet, hè? He? Daar was de Jood voor, hè? Ik vind het een mooie opmerking. Er werd inderdaad niet gevraagd om te aanbidden. Hoewel ik wel kan snappen als iemand je eist op je knieën te gaan liggen. Als de meneer 2, de God 2, langs komt. Tot je uiteindelijk zegt, ja jongens, dat krijgen we nou... Alleen het vervelende is wel, het feit dat Mordechai deze handeling niet verricht... ...brengt die in wezen het hele volk in gevaar wat er zit. En aan de andere kant denk je weer, ja dat volk dat zit er wel, want er moet het land uit. Ik denk dat ze eigenlijk al terug hadden gekund op het moment dat ze de tempel moesten gaan bouwen. Maar het volk zit nog steeds in Babel. Mordegai knielde niet en wierp zich niet ter aarde... Toen zeiden de dienaren des konings, die in de poort van de koning waren, tot Mordechai, waarom overtreed jij nou het gebod van de koning? Waarom overtreed jij nou het gebod van de koning? We gaan de slag verder, onthoud hem maar even. Het gebeurde nu, toen zij dit dag aan dag tot hem zeiden, het gebeurde niet één keer, want die haman die komt natuurlijk elke dag langs op zijn paard. En het was hem nog ineens opgevallen tot Mordechai niet op zijn knieën ging. Maar dat gebeurde dus dag aan dag, zeiden ze tot hem, dat zij het aan Haman mededeelde om te zien of de handelwijze van Mordechai zou standhouden. Oh, want wat had hij gezegd? Hij had hen gekennen gegeven dat hij een, een Jood was. Dus hij heeft wel tegen die mensen gezegd, ik ben een Jood. Ik kniel alleen, denk ik hoor, totdat de gedachte is die erachter zit, voor de Allerhoogste God. En ik kniel niet voor haar man. Denk eens aan Daniel en zijn vrienden. Die kwamen dus ook in een situatie terecht dat ze iets moesten doen. En uiteindelijk hebben ze gezegd, dit gaan we dus niet doen. En dat had voor hun de dood ten gevolge. Alleen vader heeft ze op een wonderlijke wijze gered uit het vuur. En uiteindelijk werd de naam van Jaarwe geëerd door de koning van Babel en Perzië. Denk aan Daniel, want eigenlijk hebben we eenzelfde soort situatie. Hoe lang zou nou die Mordegai in dat stand kunnen houden? Ik vind het een belangrijke uitspraak. Want die gluipers die er omheen kwamen, die gingen toch maar aan Haman vertellen, weet je dat hij dus niet voor jou knielt... Dat moet je eens tegen een trotse man zeggen, weet je, tot hij niet voor jou knielt. En tot Hamer dan denkt, wie is die luis in de pels? En dan ontdekt hij dat het Mordecai is. En dat het ook nog een Jood is. En is hem dat eigenlijk nog te min om hem alleen te pakken. Hij achtte het te gering om alleen aan Mordecai de hand te slaan. Want men had hem medegedeeld tot welk volk Mordegai behoorde. Dus tot welk volk je behoort, maakt wel degelijk uit als het in de oren van je vijand is. Het maakt wel degelijk uit in wiens oren het komt. Want hem was medegedeeld, hij hoort tot de joden. Daarom zocht Haman alle joden... ...en het volk van Mordecai te verdelgen in het gehele koninkrijk van de aafsleegels. En daar had hij de macht toe. Is u trouwens opgevallen dat je in het hele boek de naam van God niet terugvindt? Er wordt nergens gesproken over de naam van Yahweh. Alsof ze de weg kwijt zijn. Het wonderlijke is, als je dus de, uit de Talmud en die andere versen gaat lezen... ...dan lossen die joden dat wel weer op. Want dan is het allemaal, wordt het allemaal verdekt opgesteld, je kan niet alles vertellen. En, en Ik vind er ook hele redelijke argumenten tussen zitten. Maar toch is het heftig. Hier gaat het om welke de Mordegai de behoorde tot het volk van alle Joden. Het volk van Mordegai moest verdelgd worden omdat het het volk was van de Joden. Ik wil toch verder gaan op die geest die in de tegenpartij hangt. Ik denk voor mezelf dat het volk had beter kunnen weggaan om Jeruzalem te bouwen. Als dat er er achtergebleven in dit land. Ik denk ook wel eens aan de tijd waar wij in leven. En je ziet dat Gods volk teruggaat naar Israël. Er zijn al wat gedachten geweest hoe God zijn volk uit de hele wereld terugtrekt. En ik ben er nog lang niet uit. Hoe gaat God zijn volk halen? Als we over ons eigen leven nadenken... Hoe we met Torah in aanraking kwamen. Hoe we met de Sabbat in aanraking kwamen. Hoe het je gepakt heeft tot in het diepste van je wezen. En tot je maar omging. En nou ga je steeds meer mensen ontmoeten die diezelfde ervaring hebben gemaakt. Ik vind het iets om over blijven nadenken. Eén ding is duidelijk. Zodra je Joods zijn, of het feit dat je uit het Joodse volk komt, boven water komt, ontstaat er iets wat gewoon antisemitisch is. Je hebt de vijand tegen je over je. Ik kan best begrijpen, tot Mordecai heeft gezegd tegen Adassa: we noemen jou Esther. Dat is veilig. Eén ding moet even duidelijk zijn. Het komt boven water dat die Mordecai is een Jood. En hij wil niet buigen voor Haman. Hoewel de koning heeft geëist dat Haman mocht zeggen wat hij wilde. En hij heeft het hele volk moeten buigen voor. Maar Mordecai zegt, ik doe het niet, ik ben een Jood. Hoofdstuk 3, vers 7. In de eerste maand van Nisan, Aviv. In het twaalfde jaar, dat is zo 358 voor Christus, van koning Aasveras, wier men in het bijzijn van Haman het lot voor elke dag. Want Haman die wilde natuurlijk met het werpen van dat lot vanuit het godensysteem horen wanneer het de goede dag was om dat hele volk van de joden te vermoorden dan ga hij een lot werpen. Maar hij moest een lot werpen en hij begon te werpen op de eerste maand Nisan. Nou, dat is ook de eerste maand van de Joden. Dat is de maand dat ze uitrokken. Dat is de maand van Pesach. In het twaalfde jaar van de koning, Haman wierp het poer voor elke dag, voor elke maand, tot de twaalfde, maar moest hij door blijven werpen. Hij zit niet twaalf maanden loten te werpen, hij zit daar dus een lot te werpen en dan zegt hij, nou nu doen we het lot voor Nissan. Nee, lot voor elke maand, elke keer komt dat terug. En elke keer valt dat lot dus niet, waarin hij toestemming krijgt om het te doen. Wat hij wil doen. Dus elke dag, elke maand, tot aan de twaalfde maand, dat is Adar. In welke maand zitten we? We zitten in Adar 2. En het is vandaag de dertiende Adar. Vindt u dat leuk of vindt u dat niet leuk? Toen zei Haman tot koning Ahasveros... En deze moet je maar onthouden. Er is een volk, beste koning, dat verstrooid en afgezonderd leeft. Amen. Als er één volk is wat verstrooid is en afgezonderd leeft... was dat al Israël toen... Er is een deel van het volk teruggekomen, heeft de tempel opgebouwd. Uiteindelijk moest de tempel gebouwd worden, waarom? Om een siach te kunnen ontvangen, want die moest natuurlijk binnen de tempel dingen uitvoeren, anders had het nooit goed geweest. En daarna is in 70 na Christus weer het hele volk uit elkaar geworpen en over de hele aarde verspreid. En nu zitten we al dik 60 jaar te kijken wat er gebeurt. En wie heeft er nou de wijsheid om te zeggen: dit is goed, dit is niet goed, dit is van God, dit is niet van God? Het is wonderlijk wat er gebeurt. Maar het is wel een volk waar je soms wel eens denkt: die moeten volledig op eigen kracht iets doen, want in hoeverre roepen ze echt ja bij hun God aan? We hebben in Israël een paar keer rondgetrokken. Het is ook gewoon een seculier volk. Er is niks anders in Israël als in Amsterdam en in Rotterdam. Ik heb er natuurlijk ook samenkomsten bij geworden van de messiasbelijdende Joden. En dat is echt heerlijk. Maar ik heb er ook samenkomsten bij gewoond van de orthodoxe joden. En hoewel ik bij de orthodoxe joden was, heb ik tranen met tuiten gehaald. Voor de waarachtige eer voor hun god. Ze zeggen nog geen ja, maar Adonai of Asjem. Maar ik heb gezien in de synagoge met 250 mannen en de vrouwen op de achterbankjes. Hoe ze daar lof en eer brachten. En de kleine kinderen door de zaal lopen. Geruisloos, maar gewoon dieper. Het was onvoorstelbaar mooi. Dus er zijn gelovige joden die dus Yeshua niet kennen. Maar denk erom dat ze staan voor hun God. Maar ik heb er ook de Messiaanse joden gezien. En ik heb er ook veel strijd onder gezien. Er is onder de Messiaanse joden en ook onder de Messiaanse gemeentes veel strijd. Want we hebben allemaal onze geschiedenis uit het verleden mee te trekken. We hebben er te vaak genoeg over gehad. Over al de inzettingen van Rome. Van witte woensdag, donderdag, vrijdag. En al die dingen meer. Hè? Zondag. Ik ga ze allemaal maar niet meer noemen, dan dus denk je, ja, dat heb je wel meer gezegd. Maar er is een hoop ellende over ons gekomen. Nou, we hebben dat in Israël ook gezien. Ook binnen de Messiaanse gemeentes wordt ook verkondigd vanaf Triniteit tot er is maar één God. En er is maar één Zoon van God. En er geeft strijd, want sommige mensen kunnen het niet aan en die zeggen, ja, dat kan ik niet aan. Dat is eigenlijk jammer, want we hebben een periode nodig om met elkaar te leren. We zijn wel gemeenschap met elkaar, we zijn één lichaam. Het wonderlijke is, we zijn het lichaam van Yeshua. Met alle gebreken die we met elkaar hebben. Maar we zullen toch door moeten. Lieve mensen, er is een volk dat verstrooid en afgezonderd leeft onder de volkeren... ...in al de gewesten van uw koninkrijk. En zijn wetten van dat volk verschillen van die alle volkeren. Maar de wetten van de koning volbrengt het niet. Eigenlijk moet je toch wel zeggen dat ze ook de wetten van de koning moeten volbrengen. Wij houden er ook rechts van de weg, stoppen voor het rode licht en al die dingen meer. Je kan niet zomaar zeggen, ja, nee. Maar als die koning wetten stelt waarin je moet gaan buigen, kan ik me voorstellen tot een Jood zegt, wacht eens eventjes, die eer die geef ik niet aan een mens. Ook niet aan een Haman. Hoewel ik aan de andere kant zeg, als ik voor haar een zet, dan buig ik eerbiedig, want ze heeft de titel van de koning of de koningin. Maar die wetten van het volk, broeder en zuster, die verschillen van alle volken. Als u naar Torah wenst te leven, dat zijn de regels die God op Sinei aan zijn volk gegeven heeft. En daarvan heeft hij ze als een muur om zijn volk heen gezet. Als ze daarna zouden leven, zou er geen macht ter wereld zijn om dat volk te overwinnen. Zodra we de muren van Torah afbreken, waarvoor vader met zijn eigen zoon uiteindelijk zou betalen met zijn bloed... Welke hoop heb je dan nog, hoe God met je omgaat? Want zoals hij je zegent op grond van gehoorzaamheid, gaat ook zijn vloek werken op ongehoorzaamheid. En dan nog niet eens om je te vernietigen, maar je eigenlijk nog zover onder druk te zetten, tot je nog gaat roepen, vader help me, ik zit helemaal fout. Zeg ik goed, maar zo staat op. We zullen naar wetten gaan leven, die zijn anders dan van alle andere volkeren. Maar de wetten van de koning volbrengt het niet. Ik heb erachter gezet, Haman de Lasteraar. Die Haman die haat het Joodse volk. Omwille van. Morgen Ik weet niet of hij de enige oorzaak is geweest, maar het staat er wel. Omdat Haman niet deed wat er gezegd werd. Zodat het de koning niet betaamt om hen met rust te laten. Dus hij zet een voertje uit bij de koning. Wat hij flikt, moet gestraft worden. Maar het is lastig die hij brengt. Want het geeft niks als iemand andere regels heeft, maar hij wil hem vernietigen. En niet alleen Mordecai, maar het hele volk. Indien het de koning dunkt, de slijmbal, zegt hij, mogen het de uitgaan om hem uit te roeien. De koning, als u het goeddunkt, ja, zegt hij, ik zal 10.000 talenten zilver afwegen en ter hand stellen aan de belasting innen, zodat het in uw schatkist kan gaan. Dus eigenlijk koopt hij nog de Joden. Dat hij zegt, hij 10.000 talenten zilver geven. Toen deed de koning zijn zegenring van zijn hand en dan gaf hij aan de aangetrokken Haman. De zoon van Hamadata, de Jodenhater. Hij zegt: Hier heb je de macht. Zet mijn ring er maar op en dan is het goed. De koning zegt tot Haman, heel breed gebaar: Het zilver zij u geschonken, dat hoeft u niet te hebben, maar ook het volk. Dus hij kreeg het volk van de Joden voor niks. Gaat er maar mee doen wat goed is in uw ogen. Zo werden dan op de dertiende dag... Daar komt hij weer. Daar komt hij op de dertiende dag van de eerste maand. Welke maand was het ook alweer? Nissan. De dertiende dag, wat is dat voor een dag? De dag voor de voorbereidingsdag. Wist je tot de 13e, de avond van de dertiende Nissan Jeshua op de opperkamer zit? En de wijn ronddeelt? Dat is dan de avond, hè? het einde van die dertiende dag. Dus eigenlijk is het morgen de 14e, wordt het de voorbereidingsdag. Want op die 14e wordt het kruis van Yeshua neergezet. En het zou ook dus de dag zijn dat ze uit Egypte zijn vertrokken. He? Dus de 13e van de eerste maand, de schrijvers van de koning ontboden en heel overeenkomstig het gebod van Haman. werd er een schrijver gericht aan de stadhouders van de koning, de landvoogden, van elk gewest. Dat is dus vanaf Ethiopië tot. Naar elk volk in zijn eigen taal en werd in de naam van de koning, het was een gebod van Haman, maar in de naam van de koning Aasverus geschreven en met de zegelring van de koning verzegeld. Dit is het doodvondens voor Gods volk. En het wordt geschreven op de dag voor de voorbereidingsdag. Dat ze zich moesten gaan voorbereiden voor Pesach. Dat ze moesten gaan denken dat ze uit Egypte getrokken waren. Mijn God, waar zijn we terecht gekomen? In Babel. Het is wel heftig om die herinnering te krijgen. Want ik weet zeker dat de joden aan hun feesten wel gedacht hebben. De brieven werden door middel van eilboden verzonden in alle gewesten van de koning... dat men zou verdelgen, doden en uitroeien alle joden. Dat staat er. Van knaap tot grijsaard, kinderen en vrouwen op één dag... op de dertiende van de twaalfde maand. Hé... Hey. Dit was de dertiende van de eerste maand. Hij had die loten geworpen, weet u nog wel? Over dag en over maand. En hij kwam uit op Adar. En het moest dus de dertiende Adar worden. Waar zitten we vandaag? We zitten vandaag op dertiende Adar. Dus in die periode hadden ze vandaag uitgeroeid moeten worden. Door alle staten van Ethiopië tot... Ja, je zou ziet dus hier ook kunnen zien als een, als een haman... Was Haman en Hamas niet met elkaar gekoppeld in het Hebraeus? Dat we dat hoorden de vorige keer. He? Dus eigenlijk Haman, die leeft nog steeds. Hamas. Alleen het wordt in een volk samengesteld. En er is veel strijd tussen Israël en Hamas. Het komt op de dertiende van de twaalfde maand. Dat vind ik toch wel bijzonder. Vandaag zitten we op de dertiende van de twaalfde maand. En morgen de veertiende en de vijftiende vieren de Joden het feest. Ze hebben dus een jaar lang... voorbereiding... Om dat te gaan doen. Moet je je voorstellen. dat je vandaag met Pesach iets gaat horen. En tot het dan nog een jaar lang doorgaat. Voordat die grote moordpartij gaat plaatsvinden. Het wordt door heel dat, heel dat, uh, dat koninkrijk wordt het verkondigd. Je zou toch zeggen dan vlug je. Maar goed Ahosferus Verus heeft de macht. En het is geen Kordes. Kordes had gezegd. De poort is open. Ga maar naar Jeruzalem. Ga je God zijn huis maar bouwen. Ik had er gelijk achteraan gelopen denk ik. Maar goed, op een of andere manier is dat volk toch niet verder uitgetrokken en hebben ze een jaar lang een periode waarin ze uit kunnen kijken naar de dag van hun slachting. Want dit is toch bekendgemaakt. Het lijkt me heel erg benauwd als ik hier in Nederland leef en heel Europa hebben ons afgegendeld en die zeggen er komt een dag, de dertiende van dan dan, dan gaan we al die Hollanders met mannen, vrouwen, kinderen, baby's, bevegen ze het leven uit. Dus het is een waanzinnige situatie. De eilboden vertrokken in grote haast op bevel de des konings, en de wet werd in burg Suzan uitgevaardigd. En daar begon het. Terwijl de koning en Haman zich neerzetten om te drinken, kwam de stad Suzan in opschudding. Je kunt je voorstellen. Hè? We gaan door naar Esther 9, want we kunnen de tussenstukken niet pakken, want we hebben er gewoon geen tijd voor. Dan zegt hij dat de overige joden in de gewesten des konings verzamelden zich en verdedigden hun leven. Wat was er ook weer gezegd door de koning? Dat volk wordt in de maand Adar geslacht, van kop tot staart. En hoe noemen ze zo'n wet? Mede en Perzen. Juist. Dus onherroepelijk. Wat hebben ze later tot stand gebracht via koningin Esther... Een extra wet eroverheen gegeven dat het de joden vrij was zich te verdedigen. Meer kon hij niet doen, want hij kon niet met de ene wet de andere uitpoetsen. Want een wet van mede en persen kon niet opgegeven worden. Dus de joden die krijgen dus de gelegenheid om zichzelf te verdedigen. Ze kregen rust van hun vijanden. Zij doden onder hun haters 75.000 mensen. Maar ze staken hun handen niet uit naar de buit op de dertiende dag van de maand Adar. Wat gebeurde er op die dertiende maand van de maand Adar? Dus de dag dat ze geslacht moeten worden, konden ze zich dus verdedigen om 75.000 man te slachten. Hoe vindt u dat? En als je dan bedenkt dat dit eigenlijk nooit nodig zou zijn geweest als het volk in gehoorzaamheid geleefd had. Het zou ook voor ons een zaak moeten zijn om over na te denken. Van hoe leven we? En hoe lang duurt het voordat we zelf uitgevoerd worden? Of hoe lang duurt het voordat we weer terugkomen onder de heerschappij van onze vader en zijn gezag? Eén ding is duidelijk, er worden de 75.000 afgeslacht door het volk Israël. Hoe indrukwekkend het ook is... Het is niet leuk om dit te gedenken. En velen werden, ja, het staat ook inderdaad geschreven, velen werden jood uit angst van de joden. Oh, dat klinkt ook niet echt lekker natuurlijk. Dat klinkt ook niet lekker. Hoeveel joden zijn er geen christenen geworden uit angst? Eén ding is duidelijk, die overige joden, die hebben zich dus verzameld om zich te verdedigen. Ik vind het een van de weinige argumenten dat ik zeg, inderdaad, er moet iets gebeuren. Ze moesten zich verdedigen. Ze moesten gaan strijden. Hoewel ik het voor mezelf als christen steeds moeilijker begin te vinden om te doden. Hoewel ik vier jaar in het leger heb gezeten. Maar als je dus aangevallen wordt en je moet in de verdediging. Dan zeg je, hé, hey, wel eens om over na te denken. Fijne gedachte. Ja. Ja, inderdaad, heb je gehoord wat Elias zegt? de oorlogen die Israël zelf begint verliezen ze waar waarin ze aangevallen worden ook al staat heel die Arabische wereld eromheen hebben ze in wezen op een wonderlijke wijze toch gewonnen maar hoe moeten we onszelf gedragen daar sluiten we ook mee af als broeders en zusters in Yeshua verbonden hier staat op de veertiende dag dus op die dertiende dag heeft die slachting plaatsgevonden op de veertiende dag rusten ze ze maakten tot een dag van feestmaal en vreugde. Kunt u het begrijpen? Als je inderdaad al je tegenstanders hebt verslagen. Maar het is nog steeds geen feest van de Heer. Het is een ervaring van het volk Israël... die zeggen, dit is toch voor ons een gedenkwaardige dag. Zij maakten het een dag van feestmaal en vreugde. Welke? De veertiende dag rusten zij. Want zij vierden... Hun overwinning over hun tegenstanders. De joden in Susan echter verzamelden zich zowel op de dertiende als op de veertiende van de maand. En zij rusten op de vijftiende dag. En maakten deze dag een feestmaal en vreugde. Dus dit is de wortel waarin Purim uiteindelijk ontstaat. Purim. Ik wil hem afsluiten met Johannes 15. Yeshua zegt, gelijk de vader mij heeft lief gehad... En ik u heb lief gehad, blijf in mijn liefde. Het gaat erom het feit, waarom zit Israël in Babel? Waarom is Israël nog niet terug uit Babel, terwijl Kores al gezegd heeft, ga terug, ga het huis van je God bouwen. Maar er zit nog een machtig volk van Israël in Babel en waarschijnlijk hebben ze het er erg naar de zin. Anders hadden ze wel teruggegaan. Wij zitten ook in ons Babylon in het Egypte waar we uitgetrokken zijn we zijn door de woestijn en we zijn onderweg naar het beloofde land we maken ook een soort reiservaring en om nou te voorkomen dat we in gelijke handelingen vallen als Israël met de vijand zegt Yeshua gelijk de vader mij heeft lief gehad heb ik ook u lief gehad blijf in mijn liefde Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden van mijn vader bewaard heb en blijft in zijn liefde. Ik denk dat we moeten kiezen om de bescherming van Gods koninkrijk te blijven leven. Israël is vanwege het overtreden van Gods geboden uit het land gezet. Wij bezitten het land in geloof, want in geloof zijn wij al lang ingegaan in het beloofde land. Maar als je dus in dingen terechtkomt van je leven waar je spijt hebt van zonde, waar je weer in gevallen bent, dan voel je dat de vrede tussen jou en God pleit is. Wat doe je? Je buigt je voor de Heer, beleid je zonde en je gaat weer op de goede weg wandelen. Is dat wettisch? Nou, nee. Dat is gewoon getrouw gaan handelen om uiteindelijk in dat land terecht te komen wat God je beloofd heeft. Wat we in het geloof al bezitten. Israël heeft de fout gemaakt om dat niet te doen en is in Babel terechtgekomen. Ook al is er een gedeelte teruggekomen, het grote deel zat in Babel en het is om een slagpartij uitgelopen. Dat vind ik triest, dat het is gebeurd. Ik zou me niet moeten voorstellen dat ik het zwaarste zou moeten hanteren om alles te doden hè, wat er op ons afkomt. Ik denk dat we moeten kiezen om te leven naar de geboden van Abba Yahweh. Hij heeft ook gezegd dat hij zijn volk gaat uithalen uit de hele wereld. Ook wij horen tot het volk van de Heer die uit de hele wereld zullen uittrekken. En we kunnen op een wonderlijke wijze behouden blijven om in gehoorzaamheid die weg te wandelen, nog steeds op weg naar ons beloofde land, waar we in het geloof al bezit van genomen hebben. Lieve mensen, indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden van mijn vader heb bewaard en ik blijf in zijn liefde. We zijn navolgers van Yeshua om naar zijn Torah te leven. Dit heb ik tot u gesproken, zegt Yeshua, en uw blijdschap vervuld worden. Is het een goed slot van Purim. Het is een trieste affaire en ik vind het goed om elk jaar te herdenken, om erover na te denken. Zeg, wat gebeurt er in Israël? Wat gebeurt er met de Joden? Wat gebeurt er als ze in het land van hun vijanden zitten? En we hebben gezien hoe de, uh, Hitler heeft opgestaan tegen het volk Israël, waar er zoveel vermoord zijn geworden. Maar als je aan de andere kant ziet hoeveel andere mensen er vermoord zijn weer door het Joodse volk in Duitsland. Op dezelfde manier hebben de joden daar weer rancune gehaald. Er zijn vele zaken dat ik zeg, jongens, er gaat veel fout, zowel bij ons als bij Israël. Laten we door alles heen zien. We willen de feesten van de Heer vieren. We willen over Purim nadenken. Maar dan toch zo nadenken dat we zeggen, hé, hey, we moeten in de situatie niet verzeild raken... door ongehoorzaamheid aan Gods Torah. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn broeder en zuster in u zei... En die blijdschap ook vervuld gaat worden tot zijn doel gaat komen in je leven. Amen. Dit is mijn gebod dat gij elkaar lief hebt, zegt Yeshua gelijk ik. U heb lief gehad. Wij zullen met elkaar als een volk van God elkaar intens lief moeten hebben. Elkaar bij moeten staan. hulpvader voor elkaar moeten zijn. Om zo Gods Koninkrijk op aarde te kunnen vullen. Mogen God onze genade schenken. Amen.